Nummer 1, 1, 1. Het is feest. We, we, we, we, we, we gaan feest vieren, lieve toehördertjes. 1, 2, oké okay, vooruit dan Ik breng de binnenlandse sponk op bezoek. Die gaat erin als koek, ik zet stoute rappers in de hoek Want ik ben jullie meester, weet je nog, je wist ervan Hip hop is de vak en extens is de vakman man Nou volgens menige ben ik de enige, de is Snap je, dat valt niet aan te torenen Yo, ik ben breed goed, ik zit nou eenmaal in mijn bloed, luister dan Hit gevoelig als Abba en flexibel als Baba Papa Geloof me nou, ik swing de van uit Ik kom met vette hits, ga daar maar van uit Ik bedoel, dit is niks voor de X Ik doe dit al vanaf mijn melk dan. Vanaf de aap mist no en ik smeer mijn stembanden met m'n spraakwater Naar allemaal uit volle borst Spraakwater tof, toch moet je horen. Machtige, krachtige, dokter aan de achtige Rijms die je bijbeleiden tot je tachtigste verjaardag klinken mooier dan mijn koor. Jo Nederland is één en al oor oh, voor deze klets Door, Doorboor jouw geslotenheid met de openheid van een diafragma. Want je mag me, ik zeg maar zo, zeg maar niks. Ik ben de EXTINCE. Ontdek mijn CD in je disman op je wielen Of op de Vila 65. Cassettes in de vierwielen of drie want de E is overal. Heb je ook je buik vol van veel gespier en weinig ol, dan drink je spraakwater. Ijskoud spraakwater met kans op een Nederlandstalige mijn spraakwater en hey, joh het ijs ijs ijs ijs. Je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt een Nederlandstalige mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. Spraakwater lesterd tot. Proost.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 Vroeg. Ik heb genoeg teksten voor de boek. Ik keek zacht en overwon. En ik trakteer plattelandbewoner en Jantje Beton op spraakwater. Zo. En nu gaan we allemaal zingen. Piep, piep, zingen jullie niet. Ik ga kan me helemaal niet zingen, alleen maar klasse Weet je wel, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Met kans op een Nederlandstalige katerdomme spraakwater. En yo, het ijs, ijs, ijs, ijs, consumptie verplichten. Je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt gewone nederlandstalige gegaterd door mijn spraakwater. Nou, allemaal uit volle Spraakwater lest het door. 5, 5. En ik kom, kom wederom, om Met mijn vocalen op de digitale schijf En blijf schrijven, de ABN vloeit uit mijn pen De rapper X-Tins is wie ik ben En ik na de populariteit in loop vast Ik doe een danspas, ik pak de microfoon En breng de poëtische poespas gehoren. ik ben geboren 1420 weken geleden En tot op heden nooit verloren Is zo breed, zo heet De kaas loopt uit je soufflé De media, af toe als een Bouvier. Oei jee, schrijvers verliezen Al hun krachten, rappers veranderen maar staal van gedachten, Lachte de top van de nederop. Maar plaats me nooit in een hokje. Spraakwater, les de dochten, drink je drankjes, je slokje. Beetje bij beetje over een één Ik ben het levende bewijs dat de jeugd deugd. Eén spraakwater. Over ijskoud spraakwater. Met kans op de Nederlandstalige talige gaten. Donne spraakwater. EO is ijs, ijs, ijskoud. Consumptie verplicht. En je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater, je hebt gewoon een Nederlandstalige kater door spraakwater. Na nou, allemaal uit Pollenbos, spraakwater lest het toch nog een keer. Spraakwater, ijskoud spraakwater, je hebt de Nederlandstalige kater om mijn spraakwater. Eeoh, ijs, ijs, ijskoud. De room, En je weet het, spraakwater, ijskoud spraakwater, je hebt de Nederlandstalige kater om mijn spraakwater. Na nou, allemaal uit Pollenbos, spraakwater lest het toch and